Slam FM, phonevak. En zoals elke ochtend rond dit tijdstip in de ochtendshow, nemen we iemand weer lekker in de zeik in de Slam FM, phonevak. Vorige week, verkiezingen voor de Tweede Kamer. GroenLinks, verloor flink. Zit er zit nog maar met, met, met een paar mensen in de kamer. Hun uh, lijsttrekster Jolande Sap, die daar één van is. En dat trek je zo slecht door dat verlies. Dat is hoop zag in die partij. Dus dacht ik, laten we eens een gezellig bedrijfsuitje voor ze regelen waar er genoeg bij te trekken valt. Een leuk uh, uitje naar de sekspiosco bijvoorbeeld. Even fixen, hoor. Goedemorgen, ik spreek met Jolanda. Ja, Jolanda, Goedemorgen. Je spreekt met Gaathuis, GroenLin hallo. GroenLinks Partijbureau. Hallo. Uh, zeg, ik vroeg mij af, uh, of dat vroegen wij ons hier eigenlijk af, Partijbureau. Is er ook een, een mogelijkheid bij jullie tot een uh, boeken van een bedrijfshuis? Boeken van een bedrijfshuisje? Tenminste, een onderdeel. Doen jullie dat wel eens? Nee, eigenlijk nooit. Echt niet? Nee. Ja, tenminste, dat doen we onder elkaar. Maar niet via uh, bureaus of... Onder elkaar? ja. Nou, dat hoef ik allemaal niet te weten in principe. Maar het gaat er wel meer om dat wij uh, eventueel met uh, de fractie of wat er van over is... Uh, een middagje of een avondje even, uh, nou ja, even tot elkaar zouden kunnen komen in de, de bioscoop. Oh, zo meneer. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, je ja, hebt we natuurlijk wel de kans dat er andere mensen bij zitten. Ja, dat geeft niet. Dat geeft niet. We zijn nog maar met z'n vieren. Oké. Okay. Dus... Hey, dat, uh, dat, dat, uh, dat kan. Ja. Uh, hey. Heb ik wel even wat vragen, want uh, er staat van tevoren alvast welke films er worden vertoond, hè? Ja, we wisselen elke maandag en elke uh, donderdag van films. Oké, okay, oké. Okay. Dus er worden drie uh, verschillende films gedraaid. Ja, en aangezien wij van GroenLinks zijn, is er ook zoiets als uh, milieuvriendelijke porno te regelen? Pff, nou ja, er is wel iets dat dus wist erin... Dus niet, niet met auto's erin en nee, uitlaatgassen? Ja, nee, ja. Uh, wij hebben zoveel films. <laughs> en we, die kijken wij zelf natuurlijk ook niet van tevoren. U ziet ze niet van tevoren. Nee. Wij kunnen ze ook niet laten screenen, eventueel van tevoren. Want onze lijsttrekker Jolande Vap, die. Uh, ja, die, die trekt niet alles, zullen we zeggen. Hè? Wij zijn een uh, erotheek. Erotheek, ja, een er erotische bioscooplist. Ja, ja. ja, vandaar dat ik even bel. Oké, oh, oké. Okay, ja. Okay. ja, we willen ook wel eens uit de band springen. We hebben een zware periode achter de rug. Dus, ja. Uh, ja. Nee, inderdaad. Oké, okay, en uh, het is dus niet mogelijk dat wij van tevoren weten wat er eventueel uh, wel en niet in de film. want wij zijn natuurlijk ook uh, geschoeid op een biologisch uh, gedachtegang. Mm -hmm. Dus dat er alleen biologisch vlees in beeld verschijnt? Ja. Dat zou, dat zou eventueel wel te regelen zijn. Nou ja, het, het vlees is sowieso biologisch. Maar of er af en toe een auto in voorkomt, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Nee, maar dat niet straks de film begint. Dat, uh, hè, dat het begint met een soort, uh, ja, hoe noem eens wat, een, een straatrace waarbij de uitlaatgassen welig tieren. En dat er dan een, een, een, een of andere brede hunk uitstapt die een, een vrouwke uit elkaar trekt op de motorkap. Nee. Nee, nee, nee. nee. He, dat, dan denken wij toch al, Ja, zonder zonde die auto had dat ook gekund. Ja, nee, Stapt inderdaad. Ja, Gewoon op een, op, een, op een duurzame gefabriceerde eikentafel bijvoorbeeld uh, had dat ook prima gegaan. Mm -mm. Maar dat is, dat is eventueel wel voor, vooraf als ik even een keer langskom uh, uh, te bekijken. Ja hoor. Ja? is fantastisch. Oké, okay, dan uh, ga ik even overleggen hier in de fractie. Nee, is goed. Uh, dan laat ik u even terugbellen door Jolande Vap, ons uh, ja. lijsttrekster. Ja, dat is goed hoor. Ja, trekken kans hoor. <laughs> nou... Wens ik u een prettige dag. Zie ik ook. Dag. Slam FM. Phonefuck.